Alhamdulillahi wa wa wa 'abduhu Vorige week hebben wij gesproken over de handelingen van de Umrah, oftewel de kleine bedevaart. Vandaag is het de beurt aan de handelingen van de hajj Terwijl de grote bedevaart ook wel genoemd En nu dat de persoon in Mekka is aangekomen. en de Omra heeft verricht. is het wachten op de achtste dag. van al Hijjah. Want het hijj begint op de achtste dag. van al Hijjah. Ook wel de dag van Terwiyah genoemd. En dat is eigenlijk het eerste wat men moet doen. Dus gewoon wachten op die achtste dag. Twee. Men wast zich. Als die dag is aangebroken. De dag van Tarwiyah, Dan wast men zich. Parfumeert het lichaam. Draagt opnieuw de ihramkleren. En treedt in de toestand van ihram. Oftewel de gewijde toestand. De derde stap is natuurlijk wederom het uitspreken... van de intentie. Door het volgende te zeggen... Oftewel... Hier ben ik, o Allah... voor het verrichten van het hajj. 4. Als men bang is... belemmerd te worden... door iets... zoals ziekte... dan voegt men hieraan en voorwaarden toe die hij aan Allah stelt door het volgende te zeggen namelijk Allahumma mahilli haythu habastani en dat betekent eigenlijk niks anders dan O oh Allah mijn plek van tahallul is daar waar u mij verhindert Vijf daarna kan men aanvangen met telbia die natuurlijk als volgt luidt labbeek Allahumma labbeek La En de vertaling hiervan hebben wij vorige week gezien. En wanneer stopt men eigenlijk zeg maar, met telbia, met het zeggen van deze woorden? Nadat de laatste steen is geworpen, 6. Vervolgens vertrekt men van Mekka naar Mina. En Mina. ...is een pelgrimsplek... ...buiten Mekka... ...op de weg naar Arafa. Deze plaats ligt ongeveer... ...8 kilometer buiten Mekka... ...en 16 kilometer van Arafa. Dus hij vertrekt naar Mina... ...om daar te verblijven... ...totdat de volgende gebeden zijn verricht. Dus hij dient in Mina... ...de volgende gebeden te verrichten... ...namelijk het Doher van die dag... El asr El maghrib al 'isha en al-Fajr van de daarop volgende dag. Op deze dag dient men de gebeden die uit vier eenheden bestaan in te korten. En de gebeden die natuurlijk uit vier eenheden bestaan zijn het al dohr al-Asr en al 'isha Deze gebeden dienen ingekort te worden tot twee eenheden... In plaats van vier eenheden. Hij mag op deze dag niet samenvoegen. Dat mag hij wel op een andere dag. Dat gaan we ook zien. Maar op deze dag mag hij de gebeden niet samenvoegen. Zeven. Als de zon opkomt. Op de negende dag. Van Dhul Hidja. Dan dient men rustig te vertrekken. Naar Arafa. En Arafa. Is een pelgrimsplaats. ...ten zuidoosten van Mekka... ...en is ongeveer... ...25 kilometer van Mekka... ...verwijderd. Dus hij gaat naar... ...Arafa. En let er goed op... ...dat geldt voor een ieder... ...die de Hajj aan het verrichten is... ...dat hij niemand kwaad aandoet... ...of tot last is. Eenmaal in Arava aangekomen... ...dien je door ...en Al-Asr... ...in te korten... En ook samen te voegen. En samenvoegen van de gebeden betekent dat je ze achter elkaar verricht. En dit is toegestaan omdat de profeet dit ook heeft gedaan. Wel moet men weten dat alleen het Dohr en el samengevoegd kunnen worden. Of el Maghrib en el Isha. 8. Als jij je in Arafa bevindt. Vermeerder dan het verrichten van smeekbedes en dikker, oftewel lofuitingen. Dit terwijl jij je handen omhoog houdt. De profeet sallallahu alayhi wasallam) heeft gezegd, het beste wat ik en de profeten voor mij hebben gezegd op de avond van Arafa is, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, Wehua ala in Qadir. Vertaling: er is geen ware God behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan Hem behoort de heerschappij en alle lof. En Hij is almachtig over alle zaken. 9. Men dient in de Arafe tot zonsondergang te verblijven. Daarna dient men rustig naar Muzdalifa te vertrekken. En Muzdalifah is een plaats tussen Arafa en Mina. En hij moet erop letten, wederom, dat hij niemand kwaad aandoet of de mensen tot last is. Eenmaal daar aangekomen in Muzdalifah dient men al maghrib en al isha samen te voegen. Daarna is het gewenst om direct te gaan slapen. Als men de volgende ochtend het Vajr-gebed heeft verricht, is het aanbevolen om je te storten op het verrichten van smeekbedes en lofuitingen. Dit totdat het ochtendlicht goed zichtbaar wordt. 10. Daarna begeeft men zich richting Mina, zeggende Labbeek Allahumma labbeek, labbeke la sharika, lakalabbeek innal Hamda. En het is toegestaan voor vrouwen en lichamelijk zwakke mensen om zich de nacht ervoor al richting Mina te begeven. De sterke mannen die moeten verblijven overnachten in Muzdalifa. 11. Eenmaal in Mina aangekomen... Dienen de volgende handelingen verricht te worden. Het achter elkaar gooien van zeven steentjes naar l'Aqaba. En dat is een van de drie uit stenen gebouwde pilaren gelegen in Mina. Deze Jamara staat bij de ingang van Mina vanuit de richting van Mekka. Dus hij gooit zeven steentjes naar l'Aqaba. Die ook wel de grote Jamara wordt genoemd. Deze steentjes zou je van tevoren van de grond moeten rapen. En bij het gooien van ieder steentje dien je Allahu Akbar te zeggen. En de steentjes dienen ietsje groter te zijn dan kikkererten. Hij dient ook op die dag een offer aan Allah op te dragen. Ook dient hij zijn haren Helemaal weg te scheren of kort te knippen. Hoewel, wegscheren beter is. Voor de vrouw geldt dat zij van haar haren een stuk afknipt ter grootte van een vingertop. De volgorde waarin deze handelingen plaatsvinden, we hebben een aantal genoemd. Hè, dus het gaat hier eigenlijk zeg maar het gooien van de steentjes, het brengen van een offer, het scheren van je hoofd. De volgorde van deze handelingen mag ook door elkaar. 12. Met het gooien van de steentjes en het scheren of kortknippen van het haar treedt men in de eerste tahallul. Dus hij is deels af van zijn gewijde toestand. De eerste tahallul is een fase waarin men weer zijn gewone kleren kan aantrekken. En alles mag doen wat eerder verboden voor hem was tijdens el-ihraam, tijdens de gewijde toestand. Met uitzondering van het hebben van gemeenschap. 13. Daarna gaat men richting Mekka om Tawaf te verrichten. Oftewel zeven keer de rondgang rondom el-Kaaba. Ook verricht hij een sai En dat is het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa. Deze tawaf mag men ook uitstellen, nadat hij helemaal klaar is met de resterende handelingen van hajj. Die handelingen mogen door elkaar. Met welke van die handelingen men begint, dat is aan hem. Hij heeft de keuze. 14. Na het verrichten van tawaf keert men op deze dag van Leed terug naar Mina. Om daar die nacht. En de daarop twee volgende nachten te blijven slapen. Het is tevens toegestaan om maar twee nachten in Mina door te brengen. En het overnachten in Mina is een verplicht onderdeel van het Hajj. Want het gebeurt nog steeds dat een aantal mensen niet overnachten in Mina en gewoon teruggaan naar hun hotels in Mekka. Men is verplicht om te overnachten in Mina. 15. Tijdens de dagen die jij in Mina doorbrengt, dien je iedere dag, nadat de zon afwijkt van haar hoogste stand in de hemel, een tijd dat ook wel Zewel wordt genoemd, zeven steentjes naar de Jamaraat te gooien. En dan hebben we het hier over de kleine Jamara, de middelste Jamara en de grote Jamara. Dus men dient iedere dag 21 steentjes te gooien. En vergeet niet bij het gooien van iedere steen. Allahu Akbar te zeggen. Bij de kleine jamara. Dien je na het gooien van de steentjes. Naar rechts af te wijken. Om even de tijd te nemen. Om smeekbedes te verrichten. Bij de middelste jamara. Wijk je af naar links. Om weer smeekbedes te verrichten. 16. En dat is ook het laatste wat men dient te doen. Als hij de bedevaart wil voltooien. Op het moment dat jij wil afreizen naar je land. Word je verplicht geacht om nog één keer het Tawaf te verrichten. Dit wordt ook wel... De afscheid Tawaf genoemd. Deze plicht komt alleen te vervallen voor een menstruerende vrouw of een vrouw die zich in haar kraamperiode bevindt. Tot slot wil ik nog jullie attenderen op de zaken die niet toegestaan zijn tijdens de ihram, tijdens de gewijde toestand, die men aanneemt wanneer hij de omra wil gaan verrichten. Of wanneer hij het hajj wil gaan verrichten. Wat zijn die zaken? 1. Het is niet toegestaan voor iemand die in de ihraam toestand verkeert om iets van het haar of de nagels te knippen. Ook is het verboden om een geurtje op te doen. Je mag zoals we zeiden de kleren van tevoren wel parfumeren. Maar tijdens de ihraam, tijdens de gewijde toestand niet meer. 2. Het is niet toegestaan voor de man om een mageed te dragen. En een mageed, dat zijn kledingstukken die gemaakt zijn in de vorm van het lichaam. Men mag tijdens het ihram alleen ongenijde kleding dragen. Dus geen genijde kleding. En daarom zie je dat de mensen altijd een rida en een izar gebruiken. Drie. Het is niet toegestaan voor de man om iets op zijn hoofd te dragen. Zoals een hoed 4. Het is verboden voor iemand in ihram toestand om de hand van een vrouw te vragen, in het huwelijk te treden of gemeenschap te hebben. 5. Het is voor de vrouw slechts verboden om haar gezicht met een mageet te bedekken of handschoenen te dragen. Verder is het haar toegestaan om alle soorten mageet te dragen zoals broeken... Gewaden en sokken. 6. Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om op dieren te jagen tijdens de ihramtoestand of een ander daarbij te helpen. Wat wel toegestaan is tijdens de ihram is de onderkleding met een taal of iets soortgelijks vastmaken. Dus je kan je izar bijvoorbeeld met een riem vastmaken. Of met een taal of iets dergelijks. Ook mag men tijdens het ihram zijn haren wassen. Want er zijn mensen die roepen je mag je haren niet wassen. Nee, je mag je haren wassen. Niks op tegen. En ook hoeft de vrouw tijdens het ihram niet per se zwarte kleren te dragen. Zij mag qua kleding ook andere kleuren dragen. Niet per se zwart. En ook is het toegestaan om tijdens de ihram de ihram kleren te wassen. In geval deze vies zijn geworden en ook mag men nieuwe ikraamkleren dragen en de oude wegdoen. Ik hoop dat ik hiermee natuurlijk, degene die inshallah binnenkort op hajj gaan, om zeg maar de bedevaart te verrichten, dat ik ze enigszins van informatie heb kunnen verschaffen en dat ze dan hun bedevaart bij beter zullen doen.